8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een dag na zijn ski-ongeluk bij de Oostenrijkse wintersportplaats Leg is de toestand van Prins Frizo nog onveranderd. En dat betekent nog steeds stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Volgens de baas van de plaatselijke VVV in Lech... droeg Prins Frizo tijdens het ongeluk een helm. Dat heeft hij gezegd tegen de NOS. Vanmiddag werden in Leg opnieuw skiers door een lawine getroffen. En de zoekactie naar één skier die vermoedelijk nog onder de sneeuw ligt... is gestaakt. Verslaggever Mathijs van der Wiel. Toen de nacht viel is de helikopter teruggevlogen naar zijn basis en de honderd vrijwilligers die met prikstokken op zoek waren gegaan naar slachtoffers, die zijn naar huis, vertelt burgemeester Moeksel. Er wordt nu gekeken of er inderdaad een skier vermist wordt. Maar ze weten dus nog niet zeker of er iemand vermist is. Nee, het is onbekend of een persoon vermist wordt. Een getuige heeft gezien dat er iemand in de sneeuwwolk zat. Dat er twee dagen achter elkaar een reddingsoperatie wordt ingezet na een lawine. Dat is heel uitzonderlijk, zegt de burgemeester. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald... dat er geen administratiekosten meer mogen worden gerekend... bij een verkeersboete. Dat blijkt uit een zaak die de Wageningse hoogleraar... Van der Meulen heeft gewonnen. Van der Meulen kreeg een boete omdat hij te hard had gereden... maar hij was het niet eens met de 6 euro administratiekosten. Hij vond het onacceptabel dat hij behalve de straf... ook de kosten daarvan moest betalen. De hoogleraar weigerde de administratiekosten te betalen... net zolang tot er een dwangbevel op de mat viel... en daarmee kon hij naar de rechter. Het ministerie van Justitie bestudeert de consequentie van de uitspraak nog, zegt een woordvoerder. In de Amerikaanse staat New Jersey wordt zangeres Whitney Houston herdacht. Houston overleed vorig weekend op 48-jarige leeftijd. Ze werd gevonden in een hotelkamer in een badkuip. Op de plechtigheid zijn veel artiesten aanwezig... onder hen nichtje Dion Warwick, acteur Kevin Costner... Stevie Wonder, Alicia Keys en Chaka Khan. Aretha Franklin zou ook komen, maar zij was te ziek om aanwezig te zijn. De plechtigheid werd geopend door een geheel in het wit gekleed koor... Morgen wordt Whitney Houston in besloten kring begraven. Dan het weer nog vanavond regen, vannacht opklaringen... temperatuur dicht bij het vriespunt en plaatselijk kans op gladheid. Morgen winterse buien, vrij veel wind en de maximum temperatuur een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Mijn naam is Wessel van Alfen. Huurt u IT-pros in? Pas dan op met de VAR.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 Opium is er vanavond. Om half elf bij de Avro, Nederland 2. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl/slash Monta. Ja. Nog wel eens avond. We maken het gebruikelijke rondje langs de velden. Beginnen in Doetinchem bij de Graafschap VVV. Rijzend van der Made. 19e minuut. Thuisploeg op 1-0. Vrije goal van Poupon. De wedstrijd is daarna wat losgekomen. Met kansen aan beide kanten. Het wordt dus leuk op de vijfde weg. Ado Excelsior, Ronald van der Geer. Kans over en weer. Nu eentje voor Ado. Torrschaaf vrijgespeeld aan de rechterkant. Gaat om de ruiter heen. Legt de bal dan voor als hij wat rechts op het schaftsovergebied is aangekomen. Dan is er niemand om hem binnen te tikken. En dat net na een steekbal van Aalberg op Vinken. en een goede ingeef. We zijn een beetje begonnen in Den Haag, maar 18 minuten is het nog wel altijd 0-0. Feyenoord RKC is al lang bezig, even de apel. Zo is het een dik uur, maar nog altijd wachten op doelpunten 0-0 dus. Met één opvallend moment, de gele kaart voor John Guidetti, het wonderkind van Feyenoord. Die een geïrriteerde indruk maakte, zijn tegenstander wegduwde en dus op de bom werd geslingerd. Het wachten is op doelpunten. Een stukje verderop in Rotterdam, Federer tegen Davidenko, Jan Rols. Nog geen breaks in de eerste set. Veder op 3-2, 30 gelijk in de service game van Daffy Denken. Nog niet echt hoogstaand tennis, maar het echte gevecht moet nog gaan beginnen hier in Ahoy. Badminton. Stolzenbach, dat is ook een Duitse naam, tegen Konon, Mark Brasser. De derde wedstrijd in deze halve finale van het Europees kampioenschap voor landenteams. De tussenstand is 1-1. In deze derde wedstrijd is het 1-0 in het voordeel van Olga Konons. Ze won zojuist de eerste game met 21-14 Stolzenbach. Speelt aardig, maar komt toch veel te kort tegen de Duits. 21-14 dus in de eerste game voor Duitsland. Herakles Roda is straks de late wedstrijd om kwart voor negen. Ado Excelsior is nu bezig. Ronald van der Geer. 19 minuten al met weer een kans voor Ado Den Haag. Ploeg die bij 0-0 stand ook nog altijd het balbezit heeft. Nu niet omdat de bal via Q uiteindelijk over de, de zijlijn gaat. Nee, dan mag Ado toch gewoon gooien via Thierry. Net een aardige kans zegt Luxiek met een voorzet. En die wordt dan ineens aangeraakt in de loop door Thierry. En dan gaat hij bij toeval via de ruiter nog net naast de goal. Zo zijn er meer momenten eigenlijk geweest voor de Excelsior goal dan voor de goal van Coutinho. Dat ook wel dat Ado... Meer balbezit heeft en dus de gevaarlijkere ploeg is logischerwijs het initiatief pakt in het eigen stadion Koen, Centrale verdediger en aanvoerder van Ado staat rond de middenlijn. Paas naar Ami, 10 meter over de middenlijn. Die stuurt nu Boesabon weg. De diepte in, bal wordt nog net even aangeraakt door Scheinman. Daardoor kan Boesabon niet in balbezit komen. Mag hij wel ingooien, want die bal is over de zijlijn gegaan. Doet dat kort naar Ami. Aan de rechterkant staan die twee, Boesabon en Ami. Nu Boesabon dreigend richting Vinken. Ja, dan een steekbal, dan krijgt hij weer de kluts mee. Boesabon nu richting de achterlijn. Boesabon, korte hoek, redding eraan. Weer een moment dus voor Ado Den Haag. Het, uh, de geluksfactor is groot bij deze actie van Ali Boussabon. Hij krijgt de bal mee via een verdediger van Excelsior, maar hij schiet uiteindelijk in de korte hoek. Redding van de ruiter noodzakelijk. Het blijft dus 0-0. Waarom erg het, die hij zich? Even te, houdt hij niet van regen? Nou, in Zweden, daar regelt het ook wel eens. In Engeland, waar hij bij Manchester City onder contract staat, regelt het alleen maar. Nee, het gaat gewoon niet echt lekker. En er zit natuurlijk een zware druk op zijn schouders. Veel aandacht van de pers. Van de week nog een TV-onderwerp bij Studio Sport. Het lukt hem gewoon weg niet vanavond. Feyenoord dat nu Cabral in de ploeg heeft gebracht. Op de linkerkant in plaats van Fernandes. En dan komt de voorzet van diezelfde Cabral. Maar die wordt weggeklopt door Ramos. En misschien dat met de inbreng van uh, Jerson Cabral aan de linkerkant. Dat is echt zo'n ouderwetse links buiten zo'n pingelaar, zo'n pingeldoos die zijn man voorbij kan komen dat hij de bal van de achterlijn voor kan krijgen en zo Kidetti misschien in stelling kan brengen je kan het die jonge 19-jarige zweet absoluut niet kwalijk nemen het kan niet elke week carnaval zijn Kidetti werkt wel keihard, stoort aan de verdediging van RKC en dan is het El Amadi op het middenveld die dualleert, maar RKC geeft zich niet gewonnen en Makali constateert een overtreding van een RKC-speler en dus mag Feyenoord de vrije trap gaan nemen die heeft het snel genomen, want Feyenoord wil tempo wil vaart in het spel Speelt de bal dan nu naar Vlaar. Ook al halverwege de helft van RKC. Maar de paas van Vlaar is niet goed. En RKC kan eruit als het Neemert kan bereiken. Dat lukt. Ten voorde dan nu steekt de middellijn over een paasje op de snelle schet. Maar Nederland verdedigt goed mee. En speelt de bal terug op zijn doelman Erwin Mulder. De enige goal van vanavond viel tot nu toe in Doetinchem. Richard van der Maden. Ja, van Rijdel Poepon in de 18e minuut. En de graafschap koestert die voorsprong uiteraard. 1-0 staat nog steeds op het bord. Het is nu Wormgoor die de bal paast naar Saïs. Terwijl het licht begint te regenen. Nu ook hier in Doetinchem. Badibanga had de graafschap eigenlijk op 2-0 moeten brengen. Een prima individuele actie. Trok naar binnen. Maar de bel schoot eerst op de ene kant van de binnenkant van de paal. Vervolgens op de binnenkant van de paal aan de andere kant. Dat zag er spectaculair uit. Terwijl Poepon nu misschien voor 2-0 kan zorgen. Maar goed uitgekomen door Gentenaar die wel een hoekschop moet weggeven. Ook aan de andere kant overigens kansen gezien. Eén keer voor de gevaarlijke spits Wildschut. En zojuist ook Nouveau voor die Sais het bos instuurde toen alleen voor de winter kwam. Maar de bal er niet in kreeg. Ja, het is dus nog steeds 1-0 voor de Graafschop. Maar dat gebeurt na een vrij zenuwachtige beginfase eigenlijk van beide kanten. Gebeurt er nu volop in Doetinchem is het de Graafschop dat wat beter is. Ze gaan voetballen, zeker naar die goal van Poupon. En nu de corner mag gaan trappen aan de linkerkant. Hoge bal over alles en iedereen heen. Dan is het niveau voor die zelfs mee verdedigt. Meijer wint daar het duel, brengt hem terug naar Nalban En dan mag de Graafschap dus weer opnieuw beginnen. Gentenaar vangt deze bal. 1-0. Nog steeds voor de Graafschap. 24 minuten zijn we onderweg. Yeah. Uh-huh. La-da-da-da-da-da. Sorry, sorry, sorry, sorry. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be going when I be telling the fibs now. You said your trust is getting weaker. Probably 'cause my lies just started getting deeper.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 Don't Lie van de Black Eyed Peas. We gaan naar Rotterdam, want daar gebeurt van alles bij even ja, ik moet even lachen. Schijf, de makkelie werd van de sokken gelopen. Welis stand nog altijd 0-0. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En dat is een beetje sneu voor de scheidsrechter. Die het spel zeer kort volgt. Die ook goed leidt dat twee gele kaarten misschien niet hoeven geven. Maar goed, daarover zeuren we niet. We kijken naar het spel van Feyenoord. En we kijken naar het gezicht van Ronald Koeman. En die kan al eens zo heerlijk chagrijnig kijken als het niet echt loopt zoals hij wil. Want de druk op Feyenoord is natuurlijk groot. Want als je normaal bij de kapper op de hoek de toto invult voor Feyenoord RKC. Ja, dan zullen de meeste mensen misschien een verstokte Wolker toch de 1 invullen. En die staat nog altijd niet op dat tote formulier. Nu wel een aanval van Feyenoord met Guy Die zijn stinkende best doet, maar de bal niet bij een medespeler krijgt. Hij wordt uitverdedigd door RKC. Maar de volgende aanval van Feyenoord zou er aan dreigen te komen... waar het niet dat Meijers de bal heeft opgepikt. En dan nu een paas op de spits op Nemeth. En daar komt Mulder, de doelman van Feyenoord, uit zijn doel. En die gaat de bal weer snel in het spel brengen. Want Feyenoord wil tempo. Wil op tempo wil het... Uh... Wil het RKC kapot spelen? Ik heb toch diep respect hoor, voor Ruud Brood en zijn ploegje RKC. Want met bescheiden middelen speelt RKC toch al jarenlang verzorgd voetbal. Won het onlangs in de Euroborg. Verloren thuis onverdiend van Heerenveen. Want ook daar speelde het goed. En dan nu een botsing en een vrije trap voor hetzelfde RKC. En gaat Bakkal op de bon bij scheidsrechter en Dat is deze bakal wel te dus heeft? genoteerd. Nou ja, goed. Ja, goed, dat kan. Dat is zo'n duel een beetje ongelukkig. En laat ik ook niet op de arbitrage afgeven. Goed, hij geeft een gele kaart. Drie gele kaarten trouwens voor Feyenoord. Tegen RKC 1. Als dat maar geen slechte voorbode is voor een uiteindelijke einduitslag. Goed, 0-0 nog altijd en 20 minuten nog in de regen in de kuip. Adem, Excelsior, Roland van der Geer, amuseer je. Ik eh, amuseer me prima, maar het is eh, nog altijd 0-0. Hoewel Ado nu misschien na 28 minuten weer eens gevaarlijk kan worden. Sherry, rechterkant, geeft de bal op. gaan redding van de ruiter. En dan gaat hij de vierde paal nog niet in. In de rebound van John Verhoek. Weer een moment dus van Ado Den Haag. Want Ado klopt echt met regelmaat op de deur bij Excelsior. Maar de bal wil er uiteindelijk maar steeds niet in. Bij toeval krijgt de Ruiter die bal toch steeds weer uit zijn goal geranseld. Nu dus met dat schot van Torstra. Zijn redding is prima. De rebound is overigens van Lex Immers. En komt op de paal. En dan uiteindelijk in de handen van de Ruiter terecht. Mado probeert in elk geval. Heeft het initiatief eigenlijk vanaf het begin van de wedstrijd. En probeert. En dat zie je dan toch steeds wel meer in, in dit duel te combineren. En al combinerend in de buurt te komen bij de goal van Excelsior. Nog één tegenvaller voor Excelsior melden, want Bart Schenkeveld die er heel lang uit is geweest met een knie-blessure, de Feyenoord huurling, is al na 20 minuten gewisseld. Als dat maar weer niet een ernstige blessure is voor hem, hij is vervangen door Daan Smit achterin bij Excelsior. Het is nog altijd 0-0 bij ado Excelsior. VVV heeft nog geen reden om carnaval te gaan vieren. Reset van de maanden. Nee, zeker nog niet. Speelt zeker de laatste 10 minuten niet best. De Graafschop heeft controle over de wedstrijd gekregen. Wint ook steeds meer duels. Kleunt er flink in. Het vindt het thuispubliek hier natuurlijk prachtig, terwijl het harder en harder gaat Regenen. Veel wind ook in Doetinchem en VVV nu een aanval opbouwt aan de rechterkant. Maar er wordt opnieuw goed verdedigd achterin door de Graafschap. Nu kort combinatiespel op het middenveld met uh, Vermoed. Die geeft de bal dan aan Poupon. Poupon heeft wat ruimte. Gaat een individuele actie aan. Moet dan het strafschopgebied binnengaan. Schiet met zijn rechtervoet. Maar daar uh, mist toch wat uh, kracht in dat schot van uh, Raidel Poupon. Die dus de enige goal tot nu toe op zijn naam heeft in uh, deze wedstrijd. Die wat los is gekomen na die goal van de spits van uh, de Graafschap. Met kansen voor VVV, met kansen voor de Graafschap. De de beste voor Badibanga. Tweemaal op de, op de paal, maar nog altijd dus de 1-0 e stand op het bord. Het is Gentenaar die wat tijd neemt om nu te gaan trappen. Het blijkt toch weer een wereld van verschil. Ook vanavond dus VVV uit en thuis. Zeker na de winterstop twee keer goed gespeeld in de koel. Met uh, die nieuwe jongens ook. Forstermans, Holla, Berghuis en Leijwe Cabessi die er ook vanavond weer in staan. Maar in deze wedstrijd tegen de hekkensluiter de graafschap heeft VVV het moeilijk. Zeker in deze fase. 1-0. E de Kuip even ten napel. 0-0 de score, 3-2 gele kaarten want zojuist is Neemet op de bol geslingerd door Mark Lieve, op pootje haken van Ron Vlaard, de aanvoerder van Feyenoord dat nu weer in de aanval is met Schaken. Schaken steekt de bal daar in het Stadshoof naar Mokotjo, maar die krijgt hem gewoon niet mee. Die loopt hem in al zijn ijver over de achterlijn en zo mag Jeroen Zoet de doelman van RKC, andermaal een doeltrap gaan nemen. Zoet die zojuist de 1-0 voorkwam toen hij in een 1-op-1 duel met Schaken overend bleef. Ik ik heb hem al eerder geprezen. Ik heb hem al een paar keer mogen bewonderen dit seizoen. Eén van de vele jonge talenten in het doel. Ooit hadden we de discussie een paar jaar geleden met name gevoerd door de wat oudere knarren... dat we geen talenten hadden als doelverdedigers in Nederland. Nou, die zijn er wel degelijk. Ik heb er vanavond twee hier in actie. Erwin Mulder bij Feyenoord en zoals genoemd Jeroen Soet bij RKC die misschien nu weer in actie moet komen omdat Vlaar weer meegaat in de aanval en dan komt de bal bij Detti, maar het is Drost die hem wegramt maar Feyenoord gaat in de aanval Feyenoord zet power, zet druk met de vrij, aangemoedigd door dat fanatieke publiek de twaalfde man zoals aangekondigd door speaker Peter Houtman maar in ijver loopt de schakel nu van de bal en kan, eh, kan RKC eruit de voordeelregel, want dat is wel degelijk een overtreding en ik ben benieuwd dat daar straks ook een gele kaart voor volgt, maar RKC mag in de aanval, maar die aanval wordt overgenomen door Feyenoord. Feyenoord nu met El Amadi, de vormgever. Samen met Bacal, heersend eh, vaak op het middenveld. Maar vanavond moeten ze het onderspit voor ons nog delven. Misschien nu een actie van Cabral. Cabral aan de linkerkant. Met een paar schijnbewegingen, een paar schijntrappen. Probeert hij daar zijn tegenstander Martina het bos in te sturen. Nog altijd Cabral in balbezit. Legt hem dan even terug op Nelon. Nelon paast hem dan naar Vlaar die weer meegegaan is in de aanval. Vlaar die eh, misschien van afstand is, zou moeten gaan schieten. Nu El Amadi op weg naar de 1-0. El Amadi in duel. ...in het strafschopgebied. En dan geeft scheidsrechter Makkeli een penalty aan Feyenoord. Zoals dat vorige week ook al gebeurde met scheidsrechter Kozo Tegen Vitesse een zeer betwistbare strafschop. En ik kan me voorstellen dat de RKC'ers die nu Makkeli belagen... ...dat ze boos zijn. Want de vraag is, was dit een strafschop? Ik denk het niet. Goed, nog eens kijken naar de herhaling. El Amadi is weg. Dueleert met Drost. En dit is geen strafschop, naar mijn idee. Maar Makkeli... Bezwijkt, net als Koesubuyo vorige week onder de druk van de Kuip. Spelen in de Kuip zei ooit Steve McLaren, de trainer van FC Twente. Toen is zijn eerste periode playing in the stadium. There are strange things happens. Vreemde dingen gebeuren er soms in de Kuip. De magische Kuip, het stadion van Feyenoord. En nu mag John Guidetti aanleggen vanaf 11 meter voor zijn zevende penalty van dit seizoen. De vorige zes gingen er allemaal in. En hoe is de druk op de jongens weet? Guidetti en hij schiet de andere bal in. Omstreden strafschot. Gidetti trekt zijn shirt uit. Daarvoor krijgt hij natuurlijk het gele kaart. Tot het woede van Ronald Koeman, de trainer die dat niet begrijpt. Waarom doe je dat? Maar goed, het liep allemaal niet. Het lukte niet. En dus gaat Guidetti nu hij met de rode eraf. Ja, ja, hij had oh, al geel. Ik oh. moet even in mijn administratie kijken. Oh, Wat een ontzettende sukkel. En als je dat gezicht nu ziet. En nu kan Makkali niet anders. Die maakt ook een gebaar van ja. Ik kan niet anders, ik moet jou een tweede gele kaart geven. En John Guidetti, de held van Feyenoord, die gaat nu met een rode kaart eraf. Wat een drama aan de ene kant voor die Guidetti. Hij loopt ja te schelden tegen de scheidsrechter en nu biggelen de tranen over zijn wangen. Hoe kan je zo stom zijn? Koeman woedend, maar zal blij zijn om de benutte strafschop. Een cadeautje van de scheidsrechter aan Feyenoord. Dat nu op een 1-0 voorsprong staat. Door die penalty van John Gidetti. maar het laatste kwartier met 10 man verder moet. Door een rode kaart voor diezelfde Kidetti. Nou, gaat daar maar eens overheen met Ado Excelsior. Wat van het Geer. Nee, ik kan volstaan met 0-0 als ik dit allemaal zo hoor. <laughs> Na 34 minuten is dat wel verstand. In het Kyocera stadion in Den Haag. Er zijn heel veel momenten voor ADO geweest. Net ook weer een corner genomen vanaf de linkerkant, verdedigd door Excelsior. In één keer weer op de pantoffel, linkerpunt strafsel op gebied door uh, tornstraan. Dan moet uh, de ruiter, die het moeilijk heeft hoor in deze wedstrijd, en heel veel meer te doen heeft dan zijn collega Coutinho. Die moest weer reddend optreden. De volgende corner leverde dan niets op. Maar het is eigenlijk wel een richtingsverkeer in uh, deze wedstrijd. Excelsior probeert natuurlijk te profiteren. Vanaf en toe is foutje van uh, ADO en probeert er dan snel uit te komen. Maar verder dan een schot van Aalberg is uh, men niet gekomen. Nu balbezit voor uh, ADO. Halverwege de helft van excelsior in de as. Het is Ali Boussabon. Paas naar Ami. Aan de rechterkant. Weer terug naar Boussabon. Boussabon draait dan met zijn gezicht naar de goal. Zou ze voorzet kunnen geven? Zoekt nu naar een paas kort. Sherry nog een keer een combinatie tussen die twee op de rand van het transomgebied. Dan gaat dat uiteindelijk mis. Verdedigt Excelsior uit. Maar levert gewoon weer in. Bij Luxik. Daar is Ado weer. Boussabon vrijgespeeld. In de as van het veld. Paas naar de rechterkant. Er is ruimte nu om een voorzet te geven. Voor Ami. Kies voor de korte combinatie. Sherry legt breed. Toornstra voor Hoek. Toornstra voor Hoek. En dan. Uh, goal, een eigen goal. Ja, het is een eigen goal, denk ik, van uh, Excelsior. Ik denk dat het Edwin de Graaf is die de bal als laatste raakt. Als het dan al geen hagenees lukt, dan is het wel een ex hagenees die de goal uiteindelijk maakt. Maar na 35 minuten in een kolderietje situatie... komt Ado op een 1-0 voorsprong door die eigen goal van Edwin de Graaf. De combinatie over veel schijven. Uiteindelijk wil men aan de linkerkant van de voor Hoek zoeken. Maar voor Hoek wordt niet gevonden. Wel Edwin de Graaf. Nog een keer kijken hoe dat nou ontstaat in de herhaling. Ja, voor Hoek. en dan wil de graaf die bal wegwerken. Maar raakt raakte verkeerd en trapt hem in. Zijn eigen bol. een eigen goal. Een eigen doelpunt dus van Excelsior. Gemaakt door Edwin de Graaf. Maar Ado op een 1-0 voorsprong na 36 minuten. En de Graaf had trouwens de shirt aan. We gaan naar de rust van Ahoy en de rust van Jaros. Hier hebben beide spelers ook een shirt aan. Het is uh, ja, een wat gelaten sfeer, want Davidenko Denko heeft Federer gebroken op 4-4. Dus 5-4 voor de rust en heeft zojuist een setpoint gehad. Dat wist hij net niet te verzilveren. Bal een paar millimeter achter de baseline. Dus uh, kijkt Federer uh, opgelucht... En, nee, er wordt een led gegeven. Een led gegeven door de umpire. En Denko dus het setpoint opnieuw. Daar kan hij kijken of dat nu wel gaat lukken voor de Rus. Maar de, de Rus die, ja, die voelt zich lekker op deze baan. niet al te snelle baan in Ahoy. En Federer die maakt toch veel te veel onnodige fouten. Vooral met zijn slice backhand gaat hij af en toe niet genoeg diep door de knieën. Een aantal, zeker drie, vier van dat soort fouten heeft hij gemaakt. Ook met zijn bekken dat de bal vanaf het frame komt. Werkelijk uh, bijna naar het plafond van Ahoy. De topvorm is er nog steeds niet bij de Zwitser. Die was er eigenlijk ook niet gisteren tegen Nieminen. Toen was het niet echt nodig, maar nu zal het wel nodig moeten zijn tegen Davy Denko. Want de rust staat uitstekend te spelen. Het is 5-4 Davy Denko, heeft dus gebroken. En juice in deze game. Badminton Nederland-Duitsland. Gaat nooit goed, Mark Brassen. Nou ja, zoals verwacht Nederland op een 2-1 achterstand. Patty Stolzenbach redde het niet tegen Olga Konon. Eerste set ging ze nog een beetje mee. 21-14 in het voordeel van de Duitsers. Maar in de tweede game ja, kwam ze er niet meer aan te pas. 21-6 voor Olga Konon. En dat betekent dat Nederland tegen een 2-1 achterstand aankijkt. Dat deed het gisteren ook in de kwartfinales tegen Zwitserland. Toen werd het vierde punt wel binnengehaald door Selena Piek en Iris Tabeling. Die zouden nu ook samen gaan dubbelen. Maar om voor mij nog niet helemaal duidelijke reden is Iris Tabeling uit de opstelling gehaald. Voor haar in de plaats er speelt Ilse fase. Dus niet het gouden dubbel van gisteren. Wat dat belangrijke punt gisteren binnenhaalde. Matchpoint kreeg zelfs nog tegen de Zwitsers in de derde game. Dat overleefde. Prachtige wedstrijd. Spannende wedstrijd. Maar goed, Iris Stabeling is er dus uit Ilse fase. En Selena Piek gaan het zometeen opnemen tegen Johanna Goleszewski. En Juliana Schenk. Schenk die eerder in deze ontmoeting verloor in het enkelspel van Judith Meulendijks. En zometeen dus voor de tweede keer in actie komt. 2-1 in het voordeel van Duitsland. Het vrouwendubbel moet gewonnen worden voor Nederland. Anders is een finale plaats verkeerd. We hebben al een post niks gehoord van Richard van der Made. Zes minuten nog in Doetinchem in de eerste helft. En de Graafschap leidt nog altijd door de goal van Raidel Poupon, de spits. Die zojuist ook weer dichtbij een tweede doelpunt voor hem was. En ook voor de Graafschap natuurlijk. Prima het paasje van Vermoed, de aanvallende middenvelder en Poupon. Schoot de bal echt rakelings naast de doel van Gentenaar. Maar ook VVV komt weer wat terug in de wedstrijd. Knokt zich weer terug in de wedstrijd. Had kansen met Wildschut, Schot dat net naast ging. En Berghuis dat was echt een open kans van dichtbij. En daar had de Graafschap geluk dat nu toch wat steken laat vallen. Tenminste, de laatste minuten. En de bal nu rondspeelt op de eigen helft. De Winter, de keeper, geeft hem naar Wormgoor. Wormgoor, dan denk ik weer naar Saïs Breed. Er zit geen tempo nu in de aanval. VVV doet ook niet al te veel. Ja, nu wordt er dan gejaagd door de spitsen. Riskant balletje, dat lijkt een beetje tekort te zijn. Dat paasje van Saïs Breed en de Winter. De keeper moet al snel zijn goal uit. Let goed op. En dan is het de graafschop dat aan de rechterkant. nu op de helft van VVV via Bandibanga wat probeert. Dat loopt ook op niets uit en dus krijgen we een vrije trap voor de Graafschap in de slotfase van de eerste helft. 1-0 voor de thuisblug. Feyenoord RKC, jij heb ook het programma voor volgende week bekeken, hè? Ja, een wedstrijd waar ik zelf naartoe mag. Ja, PSV Feyenoord om half drie, zonder John Guidetti dus, en dat zal hij zich nu realiseren. Hij is huilend van het veld afgegaan. De beroemde tunnel in en zit nu waarschijnlijk in de kleedkamer te kijken naar de laatste beelden. De laatste minuten van deze wedstrijd waarin Feyenoord met zijn tienen het tegen de raad van 11 van RKC moet opnemen. Met nog altijd dus die 1-0 voorsprong. Maar oh wat scheelde het. Want Meijers raakte net paal en lat de kruising zoals het zo mooi heet. En daar keek Erwin Mulder naar. Die had die bal nooit meer kunnen hebben. Maar het is nog altijd 0 voor RKC dat natuurlijk bezig is aan een omsingeling van de team van Feyenoord. Martina speelt de bal naar de buitenkant. Naar ten voorde. Ten voorde die daar nu oprecht staat. Castellion is erbij gekomen in de spits. Een aanval van RKZ. Misschien is dit een gevaarlijke aanval. Eens kijken of dat gaat lukken. Ramos speelt de bal naar Castellion. Castellion op de rand van de strafgebied. Met een schot en het wordt gered door Erwin Mulder. 0-0 nog. 1-0 nog altijd natuurlijk. Door die penalty van Guinetti. Ik zou bijna uh, he? helemaal in de war raken van al die opwinding. <laughs> <laughs> Vedere Davidenko. Einde eerste set Jan Rons. Ja, 6-4 voor De Eerste set duurde drie kwartier. Een spannende laatste game. Davidenko had dus dat setpoint, wist het niet te benutten. Daarna twee breekpunten voor Federer. Had hij een enorme kans met zijn voorhand. Maar dan gaat de bal werkelijk onder in het net. Dat geeft dus aan dat de Zwitser absoluut niet echt in goede doen is vanavond in deze halve finale in Ahoy tegen Davidenko. Ja, aan de rust speelt gedegen. Maakt veel minder fouten dan Federer. Geeft dus heel weinig weg, ook op zijn eigen service. Want het waren pas de eerste breekpunten voor Federer op die 5-4 achterstand... die hij wist uh, ja, te bewerkstelligen, maar dus niet wist te verzilveren. Ja, en, en wat stil al want dit had men toch niet verwacht. Iedereen wil Federer morgen in de finale tegen Del Potro. Maar hij heeft dus gewoon de eerste set verloren van Nicolai Davidenko. In de Eerste Divisie wordt er vanavond ook gevoetbald. Kambuur tegen Sparta is 1-1. Dissel zet de Kambuur op de voorsprong. Bokila maakte 1 minuut voor rust gelijk. We gaan naar de Graafschap VVV, Richard van der Maden. Slotfase, 43 e minuut, 1-0 nog steeds voor de Graafschap... dat dus vanavond bij een overwinning weer op gelijke hoogte kan komen... met de concurrent VVV. De Graafschap dat wat beter voetbalt in de eerste helft... dan de ploeg uit Venlo, de ploeg van Ton Lokhoff... die de hele eerste helft al in de regen wat voor zijn duckout staat te kijken. En ook hij zal zien dat VVV uit en thuis een groot verschil is. Ook vanavond blijkt dat toch weer. De Graafschap wat opportunistisch in die slotfase van de eerste helft... met veel lange ballen, nu is het... Voor. De spits van VVV die het balbezit heeft gaat wat beters maken. Is nu op de helft van de Graafschap met de paas naar Kwijnen. Uh, Dan uh, combinatiespel tussen uh, Holla en uh, Wildschut. Een combinatie zoekend nu opnieuw met de Nouveau voor. En dat loopt op niets uit. En zo is er weer balverlies. 44 minuten zijn we bezig. 1-0. Ja, dat is het overal 1-0. Alleen bij ADO Excelsior kwam die 1-0 door de tegenstander. Ronald van der Geer. Door een eigen goal van Edwin de Graaf. Dat is alweer even geleden. Excelsior heeft daarna wel wat rug gerecht. En heeft zich een aantal keren gemeld in de buurt van het strafstopgebied van, van ADO Den Haag. Het meest overtuigende moment. Actie van Maatsen aan de rechterkant. En een voorzet die door Janga, maar net naast de goal van ADO, werd gekopt. Maar daarmee hebben we het eigenlijk wel gehad. Wat betreft Excelsior. Ja, ADO is ook niet meer zo heel fanatiek aan het combineren. En in de buurt te komen of probeert in de buurt te komen van, uh, van de goal van Excelsior. Maar dat gaat eigenlijk niet meer met heel veel overtuiging. Alsof er wat berusting in de spoel is gekomen na die uh, 1-0 voorsprong. Nu mag Ado ingooien via Torstra aan de rechterkant naar Immers. Ammi gevonden, Sherry allemaal aan de rechterkant. Sherry nu in de buurt van het strafstopgebied. Paast uh, laag naar uh, Immers, weer terug naar Ammi. Die wil dan richting de achterlijn. Moet hij wel afrekenen met uh, Tim Vinken. Dat uh, lukt niet, want hij speelt de bal zelf over de zijlijn. En Excelsior mag dan gaan gooien. Enige gele kaart tot nu toe trouwens voor Tim Vinken. Maar even... 1-1 door Braber, een Rotterdammer die de Kuip stil krijgt. Het is verdiend. 1-1. RKC een kopbal. Een aanval van de linkerkant af. Schet. En de bal wordt door Braber langs de kansloze Erwin Mulder gekopt. En zo is de Kuip stil gewoon. Rotterdammer Braber brengt de stand gelijk. En dat is op zich terecht. 1-1. Braber. Ronald. Vrijtrap trap voor ADO Den Haag. Nog anderhalve minuut tot aan de rust. Het is 1-0 door die eigen goal van Edwin de Graaf. Vrijtrap trap ligt recht voor de goal van Excelsior. Maar wel een meter of 25 er vanaf. Ali Boussabon kijkt ernaar alsof hij er wel zin in heeft. Er staan nog drie mensen naast van ADO om te overleggen wat we nu gaan doen. Waarschijnlijk is er wel iets ingestudeerd deze week tijdens de training. Of wordt het in één keer een knal van Ali Boussabon? Heeft dat in het verleden wel eens gedaan. De ruiter staat te organiseren. Zet geen muur neer. Maar zet wel allerlei spelers van Excelsior bij ADO spelers neer. Dat lijkt me niet niet meer dan terecht. Nou, dan komt die aanloop van Boussabon. Een heel hard schot, maar het uh, wijkt ook af. Het gaat dus uh, ver naast de goal van Excelsior. fluitconcert vanaf de tribune voor uh, Ali Boussabon. Toch kind van de club, maar uh, sinds zijn terugkeer nog niet echt in de harten gesloten hier in dit, uh, dit stadion. Nou mag het nu proberen dus aan de linkerkant. Mocht het nu proberen met deze vrije trap, maar die uh, wijkt dus heel ver af. De Ruiter gaat een uh, doeltrap nemen. Nog uh, heel eventjes. Ado, Excelsior, dan is het rust in Den Haag. En Ado leidt met 1-0. Het is al rust in Doetinchem. De Graafschap v VV Rusland 1-0, een doelpunt van Poepom. En dan de Kuip, voelt RKC dat er nog meer in zit, Evert? Nou, de RKC zet Feyenoord onder druk, hoor. Die stand 1-1 met nog twee minuten officieel op de klok. Maar er zullen zeker twee of drie minuten bij komen... naar de commotie rond de rode kaart. Twee keer geel voor John Guidetti. En de penalty die daaraan vooraf ging. De penalty die dus door Guidetti feilloos werd ingeschoten. Dat wel. En ze totaal op 18 komt. Maar daar zal hij echt niet blij om zijn, de jongens weten, Want hij mag er dus volgende week in de topper tegen PSV. Dat waarschijnlijk zit te lachen thuis in Eindhoven. Mag hij dus niet meedoen... Naar de hij krijgt ongetwijfeld een schorsing van één wedstrijd. Dat is standaard twee keer geel-rood. Standaard één wedstrijd schorsing met RKC en balbezit. Vanaf de rechterkant is het nu Schet die de bal halverwege de helft van Feyenoord heeft. Die heeft hem gespeeld naar Castillion. Castillon, de huurling van Ajax, speelt de bal dan even over de zijlijn. Omdat er een blessure is bij een van zijn ploeggenoten. Schet is recht geblesseerd geraakt en de wedstrijd ligt even stil. Harderwijk Xelsior, Ronald. Balbezit nog voor Excelsior. Extra tijd. Twee minuten inmiddels ingegaan. Ik vertelde net nog even dat Vinker tot nu toe de enige gele kaart van deze wedstrijd heeft gekregen. En Excelsior nu in balbezit met de graaf. Ja, die heeft wel wat goed te maken natuurlijk. Stond op aan de rechterkant. Wordt achtervolgd door Lex Immers. Die twee vechten wat met elkaar, maar uiteindelijk gaat de bal over de achterlijnen. Dat was de bedoeling van Lex Immers. Daardoor kan zijn doelman Coutinho nu een doeltrap gaan nemen. Hado probeert natuurlijk gewoon met die nul en die één voor de rust te bereiken. Hij schrijft zich teweeggeven. Praat nog eventjes met wat spelers van Excelsior. Ja, die claimen nu dat er een overtreding werd gemaakt door immers op de graaf, Maar daarvan is geen sprake. Coutinho gaat die doeltrap nemen in de laatste minuut van de eerste helft. Bij een 0-0 stand in de, de naam. <laughs> het was natuurlijk wel leuk even ten napel, dat we in de eerste helft het hele tijd hadden over gele kaarten in de geest van de wedstrijd. Hè? Ja. Ja, ja, deze gele kaart en twee keer rood. Terwijl RKC schiet middels van Peppen. Maar mulder Feyenoord redt van een thuisnederlaag. Kijk ik even naar de vierde official. En die houdt het bord omhoog. Inderdaad, drie minuten komen erbij. En wat kan er in die drie minuten nog gebeuren? John Guidetti zit dus in de kleedkamer naar de tv te kijken. Na drie bange minuten. Want houdt Feyenoord die 1-1? Of gaat RKC hier met een driepunter vandoor in de Kuip? Het zou allemaal zo nog maar eens kunnen. RKC in balbezit met Martina. Die speelt in op Van Hout. Die ook in de ploeg is gekomen bij RKC. Dan weer richting Braber. Braber die verliest de duel van Nelom. Die peert de bal dan maar weg. Een bal die terechtkomt bij... Eens kijken aan de overkant bij Sjoel Zwets. Die namens Feyenoord in het Delftel is gekomen. Een speler natuurlijk. Met ervaring, want Koeman ziet wel dat zijn ploeg in nood is. Dat zijn ploeg terug moet, dat zijn ploeg in de verdediging zit. Dat er zeker geen drie punter hier meer voor Feyenoord te halen valt. Maar dat hij in ieder geval dat ene puntje dan maar moet koesteren. Castellion, aangespeeld in het strafprobleem. Speelt de bal dan even terug naar Meijers. Meijers dan geblokt en dan kan Feyenoord er misschien toch nog uit. Via Cabral en El Amadi in een twee situatie voor Feyenoord. En drie, vier spelers van RKC. Maar El Amadi verliest de bal aan Ramos. En dus is RKC weer weg. Aan de rechterkant met schet. Nadert nu het strafschopgebied. Nadert het strafschopgebied is in het strafschopgebied. Maar verliest het duel van Nelom en Martins Indy. Maar die krijgen de bal ook niet lekker weg. Misschien nu dan. De Vrij speelt de bal naar Cabral. Dat is een mannetje die snelheid heeft. En die met die snelheid voor gevaar kan zorgen. Hoe lang is er nog te spelen? Anderhalve minuut. Nog altijd Cabral speelt de bal terug naar De Vrij. En het parool, het motto bij Feyenoord is. Bal in de ploeg houden. El Amadi speelt hem breed. Naar Swerts Die weer terug naar El Amadi. Is de middellijn overgestoken. Op de helft van RKC, waar Schwerst de bal nu heeft. Dan weer terug naar El Amadi. En dan zou je van RKC mogen verwachten dat het wat meer druk zet. Dat het wat meer lef toont. Dat het toch nog voor de volle winst gaat. Maar dat doet RKC ook niet. Kennelijk zijn de Brabanders tevreden met een 1-1 hier uit de Kuip weggehaald. Daar vooraf voor getekend waarschijnlijk. El Amadi verliest dan de bal. En dan kijkt die boos naar Schijzer van Makkeli. En die heeft inderdaad gelijk door op de fluit te blazen. Want dit was niet zo'n handige overtreding van een RKC'er van Brabant de man van de gelijk Maken. En dat betekent dat Feyenoord een vrije trap mag gaan nemen in de extra tijd van deze wedstrijd. Die dus niet verliep zoals menigeen vooraf had verwacht en zoals velen die Feyenoord een warm hart toedragen hadden gehoopt. Die vrije trap die is genomen. Cabral zet hem hoog voor. De bal komt niet bij de vrije. Die komt wel bij uh, Swerts En die waagt een wanhoopschot. En dat gaat over het doel van Jeroen Soet. De laatste seconden in deze wedstrijd tikken weg. Ik kijk naar het gezicht van Ronald Koeman. Die natuurlijk ook al aan volgende week denkt. In, uh... Eindhoven Bij PSV waar hij ook grote triomfen vierde. Zowel als speler als trainer. Daar moet hij met zijn Feyenoord van nu zonder John Guidetti aantreden. Feyenoord nog altijd met de rug tegen de muur. Misschien kan het nu nog één keer weg. Dat is dom wat Martina daar doet. Rechtsachter van RKC. Die verliest aan de bal. Maar dan begaat hij een overtreding. En mag Feyenoord nog een keer een vrije trap gaan nemen. Omdat Mokotjo tegen het gras gaat. Gaat de wedstrijd nog altijd door? Of blaast Mackely voor het einde? Het zijn de laatste seconden. De drie minuten extra tijd. De Kuip gaat nog één keer recht overeind. Want Feyenoord mag nog één vrije trap gaan nemen. Het is Nederland de linksachter. Die prikte nog een keer hoog in het strafschopgebied. Het zal toch niet zo zijn dat er nog een Rotterdam wonder gebeurt. De vrije. En dan blaast Danny Makelie Daar biedt hij van dienst voor het einde. En klinken de fluitconcepten toch op. Want nogmaals. Niemand had vooraf verwacht dat RKC hier een punt weg zou halen. RKC dat op achterstand kwam door een naar mijn idee onterechte strafschop door Makkelie gegeven. Door Guidetti ingeschoten. En toen toen sloegen de stoppen bij de jonge Zweden door, want hij trok zijn shirt uit. Van blijdschap omdat hij scoorde, maar oh, oh, oh, zijn trainer reageerde al boedend. Die tweede gele kaart die hij kreeg betekent rood. Ja, en er zal nog lang over nagesproken worden. Over de 1-1, het twee puntenverlies van Feyenoord en over de rode kaart voor John Guidetti. Feyenoord RKC dus 1-1. de andere twee wedstrijden van kwart Vracht is het rust. ADO Excelsior 1-0, de Graaf scoorde daar. Deed dat in eigen doel. En de Graafschap VVV 1-0, Poepon scoorde daar. En de late wedstrijd is over een minuut of acht... Heracles tegen Roda JC.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 Another man. Team van Ed Sheeran. Wat kan Federer nog in de tweede set, uh, Jan Ros? Nou, hij is toch echt in de problemen. Want het is 0-40 op zijn eigen service. 1-1 in de tweede set. Federer dus de eerste set verloren van Nikolai Davidenko met 6-4. En hij worstelt. Net een uh, nijdig moment ook slaat hij gewoon uit woede een voorend uh, onder in het net. Nadat hij de ballen had gemist. jongens schrok eventjes. En nu moet hij dus drie breekpunten wegwerken tegen Davidenko, Maar hij mist een voorhand ruim. Dus is daar de break vroeg in de tweede set voor Nikolai Davidenko. Wat is er aan de hand met Roger Federer? Hij voelt zich gewoon ongemakkelijk op de baan. Irritatie schudt zijn hoofd. Kijkt af en toe naar zijn coach Severin Luthi. Die, de Zwitserse Davis captain die hier is in Rotterdam... maar ja, die kan ook weinig doen... En uh, hij maakt voor zijn doen gewoon veel te veel onnodige fouten. Kan veel te weinig afdwingen ook met zijn opslag. Het is op zich een redelijk eerste seurspercentage van rond de 66% van Roger Federer. Maar hij creëert er veel te weinig vrije punten mee. En Davidenko ontzettend constant. Veel minder onnodige fouten dan Roger Federer. Hij beweegt altijd heel goed en zeker vanavond Davidenko. En de Rus ruikt gewoon zijn kans en heeft daar alle reden toe. Eerste set dus voor Davidenko en heeft juist dus Federer gebouwd. 2-1 voor Davidenko Denko in de tweede set. Selena Piek en Iris Fase moeten Nederland in de wedstrijd houden tegen Duitsland. Mark Brasser. Ja, en dat doen ze, nou, redelijk moet ik zeggen, Ronald. 13-6 stonden ze achter in de eerste game. Ze hebben het inmiddels bijgehaald tot het was 16-14. Het is nu 17-14 in het voordeel van Duitsland. Ik moet zeggen dat nou, die jonge meiden goed knokken inderdaad. Selene Piek en Ilse Vaas. Ilse Vaas die speelt voor de geblesseerde, heb ik inmiddels begrepen, geblesseerde. Dus Iris Tabeling. Dus niet dat, dat gouden duo van gisteren, maar Ilse Vaas in het dubbelspel. En ja, ze knokken ervoor. Ze, ze, ze werken ervoor. Ze willen nog wat. En dat is, dat is mooi om te zien, hoewel de Duitsers ietsje sterker zijn. 17-14 dus in het voordeel van Duitsland in de eerste game. Het hele seizoen hield de Russische schaatser Ivan Skobrev zich rustig. Vrij onzichtbaar was hij, maar dit weekend moest, uh, moet Skobrev zich laten zien. Het WK allround in eigen land, daar moet het dus gebeuren. Rusland kijkt naar hem, want hij moet straks in Sochi voor Olympisch goud zorgen. Op het WK verdedigt Skobrev zijn titel, maar hij lijkt minder indruk te maken dan vorig jaar. Vanuit Moskou, een reportage van Steven Dadebout. 500 meter heeft hij van Skoberev als 12e afgelegd in de 12e tijd. En nu staat hij aan de start voor de 5 kilometer tegen Koen Verweij. De 5 kilometer verloopt beter voor Skoberev. Hij rijdt de derde tijd ruim 5 seconden langzamer dan Sven Kramer, die die 5 kilometer wint. 6,1978. Maar achteraf blijft vooral die 500 meter hangen. Want dat was bar slecht. Uh, 500 was terrible. And, uh... Ik weet niet waarom, omdat het was delayed voor 5 minutes so lag het aan de break van vijf minuten om het ijs te herstellen. Misschien had ik niet op de baan moeten blijven. was niet right to keep skating, you know, during that time, maybe sit and retight my skate. Volgens Scobrefs coach Costa Potovic lag het aan iets anders. Scobref was voor die 500 meter van vanmiddag gewoonweg te gedreven. Ja, te graag gewild. Uiteindelijk het de schaatsen. ...hard gelopen en uh, ja, veel technische fouten gemaakt. Skobrev won Olympisch zilver, Olympisch brons. Hij won EK-goud en WK-goud. Maar dan wel in het jaar waarin Kramer er niet bij was. Vorig jaar dus. We zagen die lach van hem maar al te vaak op het podium. De twinkeling in de ogen. Zijn schaatstalent legde Skobrev geen windeieren. Hij heeft een prachtig huis en bulkt van het geld. Houdschaatser schaatser Rintje Ritsma. Ja, als je, ik, ik zag net een visitekaartje van hem. Dat, dat is een, uh, een, een, een hard uh, stalen visitekaartje helemaal in goud. Het lijkt net een gouden visitekaartje met, met, met een sierlijk randje eromheen. Zo, echt zoals het in, Russe, in Rusland uh, zoiets kan. In Nederland zou zoiets niet kunnen. Als je daarmee op tafel komt, zeggen uh, doe even een uh, gouden visitekaartje. Ja, hier kan dat. Uh, hier uh, ja, is dat, leeft het wat dat betreft wel. Uh, ze kunnen zich heel veel permitteren. Ze krijgen ook veel tijd om zich voor te bereiden naar, naar zo'n... Uh, naar zo'n Sotsi toe, dan de Spelen. Maar daardoor wordt de druk misschien wel steeds hoger? Daardoor wordt de druk inderdaad steeds hoger. En je moet daarmee om kunnen gaan. En of je dat kan, ja, dat, dat, dat, dat moet je eigenlijk nog bewijzen. Met het Russische volkslied op de achtergrond reed Kobrev zich vandaag warm. Even daarvoor was hij met een privéauto, met chauffeur, naar het stadion gekomen. Poltevec ziet het allemaal van dichtbij gebeuren. Hij ziet zelfs dat op weg naar de Spelen in Sochi... premier Poetin zich graag laat zien met um, Ja, Hij is niet alleen de, zeg maar, gewoon de, uh, ja, de klankboor van, uh, van uh, vertegenwoordigers van Poetin. Ja, dat klopt wel. Hij is, hij is officieel vertegenwoordiger van president... Uh, Premier Poetin, maar. Bijna weer president waarschijnlijk. Bijna. Wij zullen hopen dat hij president wordt. Ja, in ieder geval, voor sport. En de sportontwikkeling in, in Rusland zelf is heel goed. En uh, Poetin is gewoon ja, meer sportmindend. En uh, dat waarderen sporters, heel graag. Dus, maar, dus jullie zijn echt Poetin-aanhangers? Uh, ja, dat zal ik gewoon niet, niet, niet gelijk direct noemen. Zelf ik niet. Uh, ja, maar ik. Ik waardeer zeer, Ik de goede politiek, uh, politieke wereld kijkt naar de ontwikkeling uh, van de sport in Rusland. Met aankomende Olympische Spelen en uh, wk voetballen hier. Al die poespas zorgt er wel voor dat iedereen op Skobrev let. Maar hij denkt zelf dat het de druk niet verhoogt. Skobrev reed weinig wedstrijden dit seizoen, sloeg het EK over... en toen begon hij vanmiddag dus aan het WK met die slechte 500 meter. En dus was het een logische vraag. How big was the pressure for you before the, before the 500 meters? Say it was big pressure because from my sponsors and my government I have a few goals in this season and of course one of them Nee, de druk was niet hoog, zegt Skobrev, Ik heb meerdere doelen dit seizoen en soms gebeuren dit soort dingen gewoon. You in het so I did mistake tomorrow somebody else will do it. But the goal this season. You mean to World championships all around. Ik Ik heb nooit gezegd dat het WK mijn grote doel van het seizoen is. Ik heb die titel al. Nee, mijn grote doelen zijn de WK afstanden. Daar heb ik nog geen goud op gewonnen. En het lijkt bovendien qua toernooi op de Olympische Spelen. One of them, of course, Olympic Games single distance. So I'll try to prepare myself for that event. Het had zijn toernooi moeten worden, het WK allround in zijn eigen Moskou. Maar na dag 1 is zijn hoop op goud al vervlogen. Skobrev zegt morgen alleen nog te kunnen vechten voor brons. Tomorrow is new day, so I'll try to do my best on 1500 meters. And uh, we will see what I can do on 10K. Anyways, I think first place now is between Kramer and Blockhausen. But I'll try to fight for bronze. Skobrev uh, in een reportage van Steven Dadebout. We gaan uh, naar de late wedstrijd. Dat is Heracles tegen Roda. Twee middenmotors, uh, zeg maar gewoon Roda achtste. Vier punten voor op Heracles, dat tiende. Staat zal het, uh, het gras wel eens mogen maaien en ja, niet. Ja, het ligt er dat goed bij. <laughs> nee, verschrikkelijk. Uh, hoekschop voor Heracles. Laten we het eerst die maar meenemen. Nee, er is geduwd in stapsopgebied. En uh, wel door een speler van Heracles. Dus een vrije trap voor rode SC. inderdaad. Tiende en achtste. En dan denk je, ja, waar gaat dit om? Nou, dat gaat om het linkerijtje. En dat kan... Uh, uh, play-off voetbal betekenen. Dat willen ze allebei erg graag. Doen het goed hoor. Heracles Almelo hangt hier een groot spandoek. 10 2 2012. That's the way we like it. Uh, we weten het allemaal misschien nog wel. Vorige week vrijdag de overwinning op FC Twente. De buurman. Uh, dat werd hier enorm ge gevierd. En dat uh, nog steeds. Ik zie allemaal mensen op straat in uh, pakken lopen. En dat soort dingen. Uh, dus het wordt nog steeds uh, heel hard gevierd. Het is uh, nog altijd 0-0. We hebben gespeeld precies drie minuten met balbezit voor uh, Heracles, maar de E2 van Everton met uh, Duarte gaat uh, niet door. Daar zit uh, Roda tussen. Roda dat in de aanval is. En natuurlijk zoekt naar Sanarip Mal Malki. Een uh, Syriër die het erg goed doet met 15 doelpunten. Heeft hij meer doelpunten dan drie topscorers bij elkaar van uh, Heracles. En het maakt hem niet zoveel uit of hij nou uit of thuis scoort. Want hij heeft er al zeven uh, uh, uitgescoord. Dus dat kan hij ook. Bal bezit nog altijd voor Roda. Via Hemten Hemte speelt de hem bal even terug naar Wielaert. En zo op dit kunstgras van Almelo staat het. Na 3,5 minuut spelen 0-0 bij Heracles tegen Rode SC. Zodra de VVV de bus ingaat en Venlo uitrijdt... dan kan het helemaal niks meer blijkbaar, Richard van der Maden. Ja, meer dan een jaar al wacht de club uit Venlo... inderdaad op een overwinning buiten Venlo. En dat is niet al te best. Ook vanavond is het. niet alleen graadschap... een overwinning, een punt zelfs. Ja, zelfs een punt. Ja, ja Je hebt helemaal gelijk. Het wel... geeft te denken in elk geval. Ook dit seizoen is dat... Ja, gewoon heel zwak aan de kant van VVV. Thuis is het nog allemaal wel aardig. Terwijl ik kijk nu naar een kans voor VVV. En ja, die zit er meteen in. Die zit er meteen in. Het is Danny Holla, de aanvallende middenvelder. Die scoort na vijf minuten in de tweede helft. Krijgt de bal eigenlijk zomaar op een presenteerblaadje. Het is de graafschap dat in het hart van de verdediging er opnieuw niet goed uitziet. Zoals wel vaker in de eerste helft dat het geval was. En nu is het Holla die zegt dankjewel en profiteert. En hier in Doetinchem de wedstrijd weer op 1-1 brengt. Nog eens kijken naar die aanval. Het is met name Fort die in eerste instantie daar balverlies leidt. Dan wordt het paasje gegeven naar Holla, die inderdaad helemaal vrij staat. Wormgoor is in geen velden of wegen te bekennen. Het is geen buitenspel. En zo is het dus 1-1 weer tussen de Graafschap en VVV. Het aanklant zeggen Roda en die Outcome. Heracles aan de rechterkant met Breukers die de bal eventjes terugspeelt op Duarte. Een tegenvalletje voor trainer Peter Bos van Heracles Almelo. Dat Kwansa niet kan spelen omdat hij grieperig is. En ook Veynovic kan niet meedoen omdat hij nog altijd aan een aan blessure last van een blessure heeft. Voor Kwanza speelt in ieder geval, wie was dat? Thomas Bruns. Zijn eerste basisplaats wel acht keer ingevallen. Maar voor het eerst dus in de basis bij Heracles. 0-0 de stand. Heracles tegen Roda. En Looms met de diepe bal richting Armentero. Zoals de spits nu plat vertrokken is naar FC Twente. Maar hij maakt een duwfoutje en dus een vrije trap. Gezien door een onervaren Belgische scheidsrechter, de heer Wim Smet. En daar was... Uh... De trainer van uh, Rode SC, Harm van Veldhoven, zoals bekend een Belg, tenminste geboren in Nederland, maar tot Belg genaturaliseerd. En hij kent het Belgisch voetbal op zijn, uh, hand, op zijn vingers. Uh, hij was daar niet blij mee. Zei, die man is veel te... Uh, uh, ja, die, die weet het allemaal niet zo goed nog. Uh, ik ben heel benieuwd hoe hij het ervan af gaat brengen. De bal wordt teruggespeeld op de keeper van Roda, Pavel Kisjek. Hij speelt de bal hard naar voren richting... De Jonker, maar die kan niet kopen. Richard van der Made. Ongelooflijk, wat gebeurt hier allemaal in het begin van de tweede helft. VVV in Doetinchem komt op 1-2. En het is notabene de centrale verdediger Yoshida die hem maakt voor de ploeg van Ton Lokhoff. Hij doet dat met het hoofd van dichtbij. Het is een corner vanaf de linkerkant die door de Japanner wordt ingekopt. En zo staat de graafschap binnen vijf minuten ineens op achterstand. Ja hoor, Yoshida schamt die bal vanuit de corner vanaf de linkerkant... Komt voor zijn directe tegenstander. En dan is het dus 1-2 ineens voor VVV in Doetinchem. Adem, Excelsior, Ronald van der Geer. Ja, het is uh, nog altijd uh, 1-0. We spelen een uh, minuut in de tweede helft. Nou ja, voor Excelsior is dat wel goed nieuws, want dan blijft het in elk geval weg van die laatste plaats. Als de Gaafschap geen punten haalt natuurlijk. Maar, ja, het moet vandaag zelf ook wel wat bewerkstelligen hier in uh, Den Haag. Waar het dus meteen al achter staat door die goal gemaakt, halverwege de eerste helft. Door Edwin de Graaf een eigen doelpunt. Daar ging het een beetje over in de rust. Maar met name natuurlijk toch hier ook het uh, gespreksonderwerp. John Guidetti, die spits van, uh, van Feyenoord, later ongetwijfeld nog weer besproken in deze uitzending ook. Laten wij, wij maar kijken naar deze wedstrijd, want ADO heeft balbezit via Boussabon. Nou, die raakt hem dan kwijt aan de Graaf. En de Graaf speelt hem zomaar weer in de voeten van Kevin Visser. Die staat vlak voor zijn eigen strafschopgebied. Die werkt de bal weer weg in de voeten van Scheiman. Zo is het niveau niet heel erg hoog. Aan het begin dus van de tweede helft. Met die domper ook nog voor Excelsior met Bart Schenkenveld. Het is nog niet helemaal duidelijk wat hij nou precies heeft. Maar die verdediger moest al vroeg gewisseld worden. Dit is Tim Vinken namens Excelsior. Probeert te komen in de buurt van het strafschopgebied van Ado Den Haag. Daar staan er veel van de Haagse ploeg. En één daarvan is nog echt te veel voor Tim Vinken. Dan probeert Ado eruit te komen met de nadruk weer op probeer. Want het is onthutsend slecht in het begin van de tweede helft. Het levert keer op keer in en dat geldt voor beide ploegen. Nu Loekziek met een bal richting Boesabon. Middenlijn over tussen de Graaf en Alberg in. Komt Boesabon wel vrij aan de linkerkant. Maar dan is daar Maatse die het verdedigende werk niet schuwt. En de bal weer afpakt van Ali Boesabon. En dan heeft Excelsior hem dus weer. En kan Broers eens wat om zich heen kijken. Alberg, de Graaf. Dit is allemaal nog op de helft van Excelsior. Van Steensel in de as van het veld. Gaat nu richting de middenlijn. Paas in één keer hard in op Maatse. Samen daar. Daar met Jansen aan de rechterkant. Halverwege de helft van ADO Den Haag. Maar ADO plooit zich terug. Betekent dat Excelsior ook weer terug moet. 2,5 minuten middels bezig in het tweede bedrijf. Eén goal gezien van Edwin de Graaf. Maar wel in eigen goal. Almelo en die handkamp. Een 2,5 minuut gespeeld. 0-0 de stand. Nog geen kansen, nog geen mogelijkheden gezien voor beide ploegen. Zowel voor Heracles als voor Roda. Nu misschien als... Uh... George de bal, of Douglas de bal probeert voor te geven, maar dat lukt niet. Een duidelijke overtreding, gemaakt door Rienstra, de centrale verdediger. Maar het gebeurt in de middencirkel. Ten opzichte van de aanvoerder van Roda, Matt Jonker. De, de Smet heeft daarvoor gefloten. Ja, het is al niet uh, verheffend. De eerste 8,5-9 minuten van deze wedstrijd. Omdat er gewoon uh, nog geen goede passing is. Het is ook vaak lastig op uh, kunstgras. Daar is, uh, er zijn maar heel weinig mensen blij mee. Maar goed, dat uh, is nou eenmaal zo. En daar moeten we verder niet meer over zeuren. Als uh, de bal de diepte ingaat en uh, op Malki komt. Uh, nee, het is uh, Soutjouin. Arno Soutjewin-Djoem, die de bal goed geeft. Ronald van der Geer heeft iets gemeld. Gelijkmaker in Den Haag van Roland Alberg van Excelsior. Als een duveltje uit een doosje, want het tempo lag niet al te hoog. Uiteindelijk verovert Excelsior de bal op het middenveld. Dan gaat de bal in één keer diep richting Alberg, die veel snelheid heeft. Uiteindelijk door zijn goede loopactie oog in oog komt te staan met de keeper van Ado Den Haag, Coutinho. Hij wordt nog wel achtervolgd door Ami. Maar voordat Coutinho kan ingrijpen, is de bal al over Coutinho. Heen gegaan En zo komt Excelsior dus op 1-1 hier in Den Haag. En is de maker van de goal, Roland Alberg. Dat Ahoy zo vol is vanavond, dat komt toch ook doordat Federer speelt, hè Jan Roos? Ja, alleen maar. <laughs> alleen maar. En er is weer wat hoop voor de Federer-fans hier in Ahoy en in Nederland. En zeker ook bij toernooi-directeur Richard Kruijtjeck. Want Federer heeft teruggebroken, zojuist. Het is nu 3-3 in de tweede set. En de Zwitser heeft dus de eerste set verloren van Nicolai Davidenko met 6-4... Het gaat iets beter, maar de grote vorm is er nog steeds niet. Want Davidenko, ja, die kon de haren uit zijn hoofd trekken. Voor zover hij nog haren heeft, want het zei er niet veel. Want op dat breekpunt tegen had hij een dekkend volley. Nou ja. Die, die, die had ik zelf gemaakt, maar hij miste de backend volley royaal. En nu is er gejuich in Ahoy. Want er is ja eindelijk een keer zo'n briljant moment van Federer. Een magistrale pasing met zijn backend. Het is een service game van Federer, dus op 3-3 in de tweede set. 6-4 dus eerste set voor Davidenko. En 15 gelijk in deze game. Richard van der Maarde, je snapt dat ik nooit weer begin over de <laughs> nee. uitprestatie van VVV. Hè? Ja, ja, ja, het lijkt erop dat het vanavond al misschien toch wel uh, gaat gebeuren. We hadden het er inderdaad uh, net over en prompt binnen vijf minuten scoort VVV twee keer. En ze staan zowaar op een 1-2 voorsprong in Doetinchem. En meteen zie je dan ook hier in het uh, stadion het publiek de fanatieke achterban... Uh, uh, de aanhang achter het doel bij Gentenaar begint zich te roeren met allerlei teksten richting ook misschien wel Andries Uldrink. De trainer van de Graafschap die het in zijn debuutjaar in de eredivisie natuurlijk niet goed doet. Want thuis valt er gewoon heel weinig te genieten dit seizoen op de Vijverberg. Twee keer won de Graafschap dit seizoen pas tegen NEC en tegen NAC Breda. En verder was het vaak kommer en kwel. En ook in het begin van deze tweede helft is het onthutsend zwak wat ik tot nu toe van de Graafschap heb gezien. Doelpunten. Van Holla en van Yoshi. Yoshida hebben er dus voor gezorgd dat VVV op dit moment in Doetinchem leidt. En dan wordt er natuurlijk ingegrepen aan de kant van de graafschap. Er komt een dubbele wissel aan. Michael de Leeuw gaat erin komen en Gregory Breinburg bij de graafschap dus. In de eerste divisie is bij kantbuur Sparta inmiddels 1-2 geworden. De Roon maakte de tweede voor Sparta. Feyenoord RKC eindigt in 1-1. ADO Excelsior is 1-1. Graafschap VVV 1-2. En Herakles Roda nog 0-0. Zo zijn we terug naar het journaal met Jan van der Putten. En er was lang stil. Ja, op 1. Wiet, wiet, nederwiet. Nederwiet. Beroemd, berucht, geliefd, gedoofd. Jarenlang. Was Nederland het coffeeshop Valhalla in cannabis schuw Europa, maar nu niet meer. Het buurland België is verpijsterd en ondergaat inmiddels het overloopeffect. Morgenavond 9 uur de documentaire Achterduur en overloop in Holland doc Radio. Radio 1 het nieuws van alle kanten.